Dat was eens dus een heel klein jongetje. Hij was niet groter dan een duim. En iedereen noemde hem daarom Klein Duimpje. Hij had zes broertjes, een lieve moeder en een arme vader. Ik heb vandaag haast niks verdiend, jongens. Ik kan jullie nauwelijks te eten oh. geven. Oh, vader. Mijn maag ram of zo. Mijn duimpje, klaar. Ja, honger, honger. Ja. Nou, klein Duimpje is de verstandigste. Die weet dat er toch niks aan te doen is. Die heeft ook de kleinste maag. Die heeft genoeg in één broodkrameltje. Ja. Toch was Kleinduimtje inderdaad de verstandigste, want hij had een goed plannetje. Luister, broertjes, laten we de wijde wereld intrekken om ons geluk te gaan zoeken. Misschien worden we wel rijk. Ja. Ja, ja. Rijk, ja. rijk, daar voel ik wel wat voor. Veel geld verdienen om dikke boterhammen te kopen, om het stroop erop, veel stroop. Ja, maar hoe vinden we de weg terug naar huis? Ik neem een zak vol kiezelsteentjes mee en ik laat er hier en daar eentje vallen. Dat kan nooit missen, zo vinden we de weg altijd terug. De ochtend ging een Klein Duimpje en zijn broertjes op stap. Zo nu en dan liet hij een kiezelsteentje vallen. Kiezelsteentjes zijn op, broers. En we hebben ons geluk nog niet gevonden. Het is nacht, stikdonkere nacht. Waar moeten we slapen? Eén van ons moet in een boom klimmen om te kijken of hij ergens een lichtje ziet. Dat doe ik wel even. Toen het broertje terug was uit de boom vertelde hij in de vechten een lichtje te hebben gezien. Erop af, broers. We zullen er aankloppen en vragen of we er mogen slapen. Het, het lijkt wel een, een huis voor reuzen. Oh, er wordt opengedaan, geloof ik. Een reuzin? Zo, jongetjes. Wat willen jullie? Uh, we, we zoeken ons geluk in de wijde wereld, maar we hebben nog geen onderdak voor de nacht. Mogen we hier slapen? Jullie treffen het slecht. Straks komt een man, de reus, thuis. Die is dol op mensenvlees. Hij zal jullie op, ik... oh. Ja, maar, maar, maar die, die magere botten van ons, die, die lust die vast niet. Hebt u een bordje pap voor ons? Nou, kom dan maar even binnen. Een bordje pap schiet er wel over voor jullie arme kinderen. Maar wees vlug. ...voor een man thuis is. Moet je maken, dat je weg maken. Dank u wel. Dank u wel, Ruzin. Klein Duimpje en zijn broertjes smulden van de pap. Ze konden er gewoon niet genoeg van krijgen. Wat hoor ik? Mijn man de reus komt. Oh, wat moet ik nou met jullie beginnen? Oh, oh, oh. Ja, hij, hij zal oh. ons toch niet oh, opeten? Op, op. oh. Hij lust zo graag mensenvlees. Gauw, verstop je maar vlug. Ja, ja, ja, ja, uh, mijn vlug. Hier onder het bed. Ja, Ruzin. ...toen de reus thuis zat bij de reuzing. Zo, man. Een lekker emmertje karnemelkse pap. Dat lust je toch zo graag? Nee, ik ben er dol op. Maar er is iets dat ik nog veel lekkerder vind. Wat bedoel je, man? Hou me niet voor de gek. Je hebt bezoek gehad. Bezoek? Nee. Joh. Jawel. wel. Ik ruik mensenvlees. Vertel op, waar is het? Je vergist je? Hier is de pap, slodderpap. Proef nou maar eens. Ja, goed dan. Ja, maar toch ruik ik mensenvlees. Toen de reus pap had gegeten, ging hij slapen. <middels> Hij slaapt. Hij slaapt. Jullie moeten vluchten. Ja, Snel, ja, mevrouw de Reuze. Bedankt voor de pap. Dank u wel, mevrouw de Reuze. Lekker geslapen. Toch ruik ik mensen vlees? Het waren arme kindertjes met magere botjes. Ja, die smaken juist zo lekker. Ze zijn al lang weg, man. Waar zijn mijn zeven mijls laarzen? Ik ga achter hen aan. Met reusachtige stappen, zeven mijlen tegelijk... ...snelde de reus achter Klein Duimpje en zijn broertjes aan. Maar de kereltjes waren niet gemakkelijk te vinden. Jongens. Ik word moe. Ik geef uit, rusten. De reus viel in slaap. Maar toen hij daar zo lag... slopen Klein Duimpje en zijn broertjes naderbij. Ze trokken de zeven mijlslaarzen ze uit. En die waren zo groot dat ze er met z'n allen in konden. Met zeven mijlen tegelijk snelde ze naar huis... langs de kiezelsteentjes die Klein Duimpje had gestrooid. Vader en moeder waren blij dat ze hun kinderen weer zagen. Zeven mijls, Laarzen. Daar kunnen we goud mee verdienen als boodschappers. Jij bent een slim kereltje al bij je klein, Klein Duimpje... Zo vonden ze hun geluk in de wijde wereld. En de reus, die had zijn lesje gehad en schaamde zich diep. Ik heet voortaan alleen karnemelkse pap. Geef me nog maar een emmertje vol, vrouw... <tieden>